Hoe was je vakantie? De vakantie was goed. Heb je Vreeburg nog opgezocht? Ik heb hem gezien. En? Het lijkt op rommen, maar ik heb hem niet gesproken. Ik heb maar eens een deur uit zien komen. Al, heb jij al gehoord dat Balk de commissie wil afschaffen? Nee. Het hoofdbureau wil de vier commissies vervangen... door één wetenschapscommissie van vijf tot zeven man. Waarom zou dat zijn? Ik ben niet als het een idee van Balk is. Hoe is de bespreking van dat rapport voor het departement eigenlijk afgelopen? Daar heb ik niks meer over gehoord. Is geen bespreking geweest? Ik denk dat Balk het zo naar het departement heeft gezonden. Ik heb voor mijn vakantie een map met boedelbeschrijvingen rondgestuurd. Die boedelbeschrijvingen zijn verzameld samen toe kassies. Dus een indruk van wat we in die bron kunnen verwachten... In Duitsland is er intussen al mee gewerkt door studenten student van Günthermann. De artikelen die erover geschreven zijn heb ik ook rondgestuurd, zodat jullie hebben kunnen zien wat we ermee zouden kunnen doen. Ik stel voor dat we daar eens een proef mee nemen, om verschillende redenen. De belangrijkste is dat ik het voor het bestaan van onze afdeling van levensbelang vind dat we ervaring opdoen met zoveel mogelijk bronnen. Zelf heb ik voor dat boek over de wanden van het boerenhuis uitgezocht wat voor ons het nut is van topografische afbeeldingen. En bij mijn broodonderzoek maak ik op het ogenblik gebruik van stedelijke keuren. Boedelbeschrijvingen zijn nog zo'n bron. Ze bieden de mogelijkheid om de verspreiding van voorwerpen in de ruimte en in de tijd op de voet te volgen. Die studenten van Gunterman hebben dat bijvoorbeeld nagegaan voor verschillende typen meubelen. Dat zou liem kunnen doen voor ons land. Zien is op het ogenblik best met de inmaak. In de boedelbeschrijvingen die ik heb rondgestuurd vind je ook opgaven van de ingemaakte levensmiddelen die er in zo'n huis aanwezig waren. Uh, Rie zou eens kunnen kijken welke muziekinstrumenten de mensen in huis hadden. Nou, dat zijn zoal drie mogelijkheden. Uh, om te beginnen zou ik uit vier of vijf plaatsen alle 19e eeuwse boedelbeschrijvingen in huis willen halen. Levert dat wat op, dan zouden we geleidelijk een archief van boedelbeschrijvingen kunnen opbouwen... ...als grondslag voor een reeks van onderzoeken. Dat is heel kort het voorstel. Um, nou, eerst jullie reacties. Joop? Wie moeten die dingen dan in huis halen? In principe de documentatie. Maar het lijkt me nuttig dat de anderen ook ieder tenminste één plaats voor hun rekening nemen... ...om ervaring op te doen met het archief. Een reisje dus. Ja, is dat goed? Heel goed. Gert, is er ook een onderwerp voor mij bij? Uh, openbare feesten? Dat zie ik zo gauw niet. Oh, wacht ik nog maar even. Dan heb je geen oordeel. Nee, uh, eigenlijk niet. Goed. Lien. Het lijkt me wel leuk, maar ik weet natuurlijk niet of ik het wel kan. Nee, dat weet ik. Sien. Ik ben er heel erg op tegen... Ik vind niet dat we nog meer werk naar ons toe moeten halen. Dat gaat allemaal ten koste van het onderzoek. Het is juist in het belang van het onderzoek. We hebben toch onze vragenlijsten. Daar liggen er nog een heleboel van in de kelder. Maar die reiken niet verder terug dan het begin van deze eeuw. Dat vind ik genoeg. We zijn toch geen historici? Wel historici? Of, of ook historici? Nou, ik niet hoor. Daar ben ik niet voor opgeleid. Ik heb mijn handen al vol aan die vragenlijsten. Als je bezighoudt met tradities, dan kun je geen streep trekken bij 1900. Wie zich interesseert voor tradities en culturele processen... moet op ons bureau de gegevens en de know-how vinden. Daaraan onderlenen we ons bestaansrecht. Dat ben ik dan niet met je eens. Ik vind dat we ons bestaansrecht ontlenen aan ons onderzoek. Jij bent dus tegen. Ja, en ik ben ook niet van plan om boedelbeschrijvingen te gaan verzamelen... voor het onderzoek van anderen. Daar heb ik geen tijd voor. Goed, dat is een standpunt. Alt? Ik ben wel voor... Jij bent wel voor. Rie? Ik ben ook voor. En ik wil ook wel naar de archieven. Mark. Het lijkt me heel nuttig. En ik begrijp niets van de reactie van Sien. Omdat jij wel de hele dag aan je onderzoek kunt werken. Jij hoeft niet al die tijdschriften en knipselmappen te doen. Daar kon jij je dan wel eens in vergissen. Geen discussie onderling alsjeblieft. Discussies lopen via mij. We zijn nu bezig met de inventarisatie van de standpunten. Tjitske? Ik ben ook tegen. Waarom? Omdat ik ook vind dat we al werk genoeg hebben... Jij vindt dat we al werk genoeg hebben? Maar ik wil wel meedoen, hoor. Eef, ik ben voor natuurlijk. Ik vind dat we zo'n ervaring niet mogen missen. Goed. Joop, Lien, Ad, Rie, Mark en Eef zijn dus voor. Gert heeft geen oordeel. Sien en Tjitske zijn tegen. Ik wil ook wel meedoen. In ieder geval is het voorstel dus aangenomen. Dan stel ik voor dat Mark, Tjertseke, Rie, Lien en ik nu eerst vijf plaatsen uitzoeken. Ja, en... uh, dat wordt dan na de thee. En dat Tjertseke, Rie en Lien vervolgens de verschillende archieven bezoeken... om ja. te zien wat voor moeilijkheden dat oplevert. Kan ik daar ook niet aan meedoen? Dat, dat lijkt me juist wel leuk. Uh, jij komt later. Oh, oh. Linksom. Ja, hm. hier is Matze. Hoe gaat het? Dank u. Ga zitten. Meneer Koning heeft u gezegd waar het over gaat? Zo ongeveer. Ik heb verteld dat je weer een brief van ZWO hebt gehad en dat je graag zou zien dat de bibliografie werd afgemaakt. En? Dat zou ik ook graag zien. Maar zou u daar aan mee willen werken? Dat hangt van de voorwaarden af. Financieel Financieel interesseert me niet. Ik vind het genoeg als ik gewoon het om krijg. Alleen niet meer dan voor een halve werkweek. In de tijd hebt u geschreven dat de bibliografie in haar oorspronkelijke opzet nagenoeg voltooid was. Meneer Koning heeft mij uitgelegd wat uw bezwaren tegen die oorspronkelijke opzet zijn. Ik kan dat volgen, maar we hebben geen geld om nog eens twintig jaar in die bibliografie te steken. Ik wil dat project afronden. Wat voor bezwaar is er tegen om wat er nu ligt pers klaar te maken en dat in een inleiding te verantwoorden? Daar is geen bezwaar tegen. En hoeveel tijd zou u daarvoor nodig hebben? Anderhalf jaar. Half dagen? Nee, hele dagen. Dus drie jaar? Hè? Tenzij Escher me helpt. En, en, en, en, en, en, en, Daar zou ik eigenlijk wel prijs op stellen. Kan Escher daarvoor worden vrijgemaakt? Dat moet ik met Elshard overleggen, maar ik neem aan dat het geen bezwaar is. Dat kan dus. Wanneer kunt u beginnen? Nou, ik wil eerst nog wel graag met vakantie. September? Ja, september dan. Dan wordt u per 1 september aangesteld in losdienstverband voor 20 uur per week. Regel jij dat met mevrouw Bavelaar, Maarten? Goed. En regel het dan ook met F? Goed. Rechts, uh, Wij hebben ons natuurlijk afgevraagd waarmee de vrienden van het museum u. ...op hun beurt een plezier... ...zouden kunnen doen... ...en daarvoor hebben we... ...achter uw rug om... ...contact opgenomen met mevrouw Cassis... ...en van haar hoorden we... ...wat we eigenlijk natuurlijk al vermoeden... ...namelijk dat u veel... ...en graag leest... <lacht> ja. en, ...en daarom... ...leek het ons een goed idee... ...om u dit te overhandigen... ervan ...dat niemand beter dan uzelf... ...kunt bepalen... Wat u lezen wilt. Ja. Vind jij die ook zo benauwd? Waar ligt dat aan mij? Komt omdat er geen ramen in zitten. O, oh, gedoog dat nog. En ik begon al te hopen dat ons dat bespaard zou blijven. Ja. ja. Zijn, zo midden in het jaar? Dat zou je zeggen, Nellepiet, en ik zou zeggen, Jassies. Maar nu zeg ik dat lekker niet, want nu is het voor Cassies. <lacht> <lacht> Cocassies, Cocassies, o koning van het boerenhuis, die huppelend in het boerenkleed lust tot van het huis betreedt, de schoonste bloemen. Ons minzaam leidend naar de heer. O, co, co, wie zou u kunnen haten? Co, cassis, cassis, o, rasvergaderaar. Uw ademtocht is poëzie. Uw lach is kunst, uw traan genie. Wanneer uw wiekjes beeld zich reppen, of als een adelaar opwaarts kleppen bij het scheppen van de restauratie zelf. ...compleet met aarde en uw star gewelf. O, ko, ko, ko, ko, Cassius. O, vorst van de club van het boerenhuis. Vind je het mooi? Ik vind het prachtig. Ik kan een van jullie niet nog wat zeggen... ...namens de boerenhuisclub. Wat dat nou? nou? Dat zou hij wel verschrikkelijk fijn vinden. Kan jij dat niet doen? Jij zit nu in het bestuur. En ik heb hem naartoe gesproken. Maar Ruud is vicevoorzitter. voorzitter. Ik ken geloof ik niemand die zo vaak en op zoveel plaatsen afscheid heeft genomen als Cassis. Doe jij het maar. <telling> ik? Doe het maar. Je zult er hem verschrikkelijk veel plezier mee doen. Ik heb ik heb ik hier ik ik ik cadeau. Dat doet er niks toe. Dan zeg je mij dat dat nog komt. <telling> Wij minnen alles wat Gij doet. Want wat wat Kokassies doet is goed. Zing, ko, ko, ko ten alle vrome baten. De volgende spreker is de heer Koning, die namens de boerenhuisclub graag iets wil zeggen. Beste ko. Ja. De mens wordt oud. Het heeft geen zin je daartegen te verweren. Iedere dag wordt de massa die achter je opdringt groter. Ze drinkt je langzaam naar de rand. En onherroepelijk komt het ogenblik dat geen verzet meer baat. En je eroverheen in de afgrond tuilt. De afgrond van het pensioen. Vesterk heeft daar een ontroerend gedicht over geschreven. De dode zwanen. Uh, ik ga het hier niet citeren, ik noem het alleen om het verschil tussen de wereld van Vestdijks zwanen en ons mensen. Terwijl de zwanen van Vestdijk krijsend neerstorten in een waterval, wordt onze val begeleid met vriendelijke woorden en de muziek van een trekzak. <lacht> Althans, zo kun je het zien. Maar je kunt het ook anders zien. En daaraan dacht ik daar straks, toen ik jou hier zag zitten... Luisterend naar de samenspraak tussen Thomas Vaar en Pieter Nel. Niet de mens wordt ouder, maar de mensen om hem heen worden steeds jonger. En de trappen steeds steiler. Dat de trappen steiler worden is geen probleem. Wie wijs is, hoeft niet te klimmen. Die blijft met beide benen op de grond. Maar. Te moeten verkeren tussen mensen die met de dag kinderachtiger worden. Dat wordt op den duur onverdraaglijk. Dan geloof je het wel. Dan ga je met pensioen. Ja. <laughs> Althans, dan zeg je dat je met pensioen gaat. Maar in werkelijkheid blijf je. Niet op het museum, maar in de boerenhuisclub. Wij van de Boerenhuisclub. We zullen er met jouw hulp voor zorgen dat de infantilisering van de maatschappij voor onze poort tot staan wordt gebracht. Bij ons hoeft niemand met pensioen omdat hij de kleutertaal van de steeds jongere generaties niet langer kan aanhoren. Wij blijven bij elkaar. Tot in alle eeuwigheid. Ik verheug me op de volgende vergadering. Ja. is heel interessant, een beetje filosofisch, hè? Je kunt het ook omdraaien. Ja, ja, ja, ja toewaag.